Goedemorgen, ik ben Dilke Tersta. Dit is het nieuws van NOS op 3. Waarom zit het EK-stadion in Londen vanavond zo mutje vol? Duitse politici zijn niet blij met de achtste finale van hun land tegen Engeland. Die wordt gespeeld op Wembley in Londen en daar mogen een hele hoop voetbalfans naar binnen, vertelt correspondent Tim de Wit. De Britse regering moest aan de UEFA toezeggen dat driekwart van het stadion voor die wedstrijden gevuld is. Dus dan heb je het over 67.000 van de 90.000 toeschouwers. Nou, dat komt goed. Maar in Duitsland vinden ze dat helemaal niet goed. De delta-variant van het coronavirus gaat in Europa hard rond, zeker ook in Engeland. Tienduizenden supporters moet je dan niet bij elkaar gaan zetten, vinden ze. Het is vier op de tien winkeliers nog niet gelukt om hun huur terug te krijgen, blijkt uit een enquête. De ondernemers wilden niet de volle MEP betalen over de maanden waarin hun winkel door de lockdown dicht moest. Ze volgen de helft korting, maar hun verhuurders gaan er niet in mee. Tony uit Den Haag is na 71 jaar haar twee halfbroers weer tegengekomen, dankzij een ongeluk. Na een val was Tony van 95 in een verzorgingshuis beland... En daar hoorde ze haar meisjesnaam over tafel gaan... toen een andere bewoner werd aangesproken. Het bleek haar halfbroer Gerard te zijn... en via hem kreeg ze ook weer contact met halfbroer Gabriel. De familie is blij, kan het haast niet geloven. Er is jaren over gesteggeld in een voorstadje van het Amerikaanse San Francisco... maar een Flintstone huis mag blijven staan. En ook de dino's in de voortuin mogen blijven. Een vrouw kocht het huis in 2017... en plemte de hele tuin vol met poppen uit de tekenfilmserie... Dat vond de gemeente foei lelijk, zeker toen ze in grote letters Jabadabadoo in het gezond zetten. De gemeente eiste bij de rechter dat de boel weg moest. Dat hoeft dus niet, maar de vrouw moet voortaan wel een vergunning aanvragen als ze nieuwe beelden wil neerzetten. Het weer vrij veel wolken in het oosten en zuiden kan het later vandaag onberen. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Uh, toch, uh, Geert, uh, Deze band... Uh, wat doen ze? Instituut, toch? De, deze ja, band die zeker, helaas niet zeker. meer bestaat. Uh, zeker. Ik Golden Ewing. Uh, ik heb nog wat met ze te maken gehad. In oh ja? Het Vertel! Ding, ja. Nee, nou, ik heb met... met, met uh, hoe heet die, uh, die zanger? Uh, Barry Hay. Wat is dit nu? Volgens <hijks> <hijks> <hijks> <hijks> <hijks> mij gaat de telefoon... Wacht even, jongens. Oh, uh, Ger neemt hem even aan. Oké, okay, nou goed. Uh, Ger, Ger uh, trekt zich even terug. Uh, maar goed. Uh. Ja, ja, er is drie ton uh, cocaïne gevonden. Dat oh, komt nu wel heel uh, erg dichtbij. Is de, dat zo? Meestal wordt het gevonden in de Rotterdamse haven of in Antwerpen. Hmm. Maar nu in een boerderijtje in uh, Kudelstaart. Hmm. Dus, uh, en nog wat tassen met geld. En, de kook de, de was in een, in een doorzonwoning, geloof ik, van de kelder tot aan de nok. Uh, <fartoe> was het huis gevuld met... Uh, Stout waspoeder is ja, ongelooflijk. Ja, en, en maar uitleggen dat het uh, Colombiaanse bakmeel ja. is bij wijze van spreken. Ja. Zoiets. Ja. Maar goed, dat heeft nogal wat uh, implicaties natuurlijk. Want uh, er is heel wat te doen over de, de nationale veiligheid als het gaat om uh, het allemaal uitdijende imperium van de kookbazen uit Zuid-Amerika. En ja. een van de redenen of een van de, de dingen die je steeds ziet opdoen is dat er dus hier uh, heel laag gestraft wordt als ze die gasten ook pakken natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar goed, ja. Ik, ik denk ik, ik als dat, ja, een boerderijtje. Misschien uh, hebben de buren wonen wat verder dat ze het niet in de gaten hebben gehad. Dat, dat uh, zou was. kunnen, maar ik, ik vind het altijd zo'n uh, mooi woord. Hè. Ze zoeken dan een afzetmarkt afzetten. Ja, uh, ja. ja, af, ja. Dat dus, uh, hoeft uh, zich niet druk om te maken. Nou, over, over afzetten daar heb ik ook nog wel wat. Uh, als je, ben je wel eens, uh, zijn jullie eigenlijk alle twee wel eens naar een attractiepark geweest? Of ja, het heet, uh, ik dat, heb uh, alle attractieparken van Nederland gezien. Ja? Nee, ik, ik, ik lang niet. Ja. Ja. Lang niet. Dan moet je wel opletten uh, als je de volgende dag uh, zo'n attractiepark uh, bezo uh, ja, bezocht hebt. Je moet je even je bankrekening nakijken, jullie beiden, ook. want uh, er is in Engeland is er uh, op een gegeven moment iemand geweest die heeft een attractie bezocht en daar is uh, gewoon even 2000 ruim 2000 pond uh, bij afgeschreven. Dus, uh, oh kals. Ja, dat werd even. Attractie voor... met, met de Lichte Dames? Ja, ik zag waarom. Dat zat ik ook aan het denken. Ik ja. denk, wat, wat een van de glijhuizen bezocht. Dat je daar, en dat je dan zegt. Bij het vertrekken. Want uh, ja. tegenwoordig zijn we nou nu net uit die uh, lockdown. Maar uh, toen nog niet. Stuur de Deking maar naar Mark Rutte. Bij wijze van spreken. Ja. Zoiets. Uh. Nee, maar goed. Um, wat, wat werd er gezegd? Er werd. Uh, ja, door de pier, want het was bij de pier in Brighton. Nou, als je de pier van Brighton kent... dan wil je liever niet komen, hoor. Dat is een nou, <laughs> gammel als de pest. Wel, Jawel, zeker weten, want uh, ik ben er zelf uh, geweest... Uh, het was uh, niet uh, om uh, daar nog eens een keer overheen te wandelen. Maar uh, een dag later was daar uh, 2500 euro... Uh, gewoon van de rekening van deze dame afgeschreven Wat moet ik me daarbij voorstellen, Jaap? Is dat dan aan de kassa voordat je zo'n park ingaat... Ja, ik denk dat het. je dan betaalt met je bankpas? Of ja, zoiets. Maar ze hebben volgens mij het ook uh, heel erg uh, verkeerd uh, bij het verkeerde eind uh, gehad. Je, je kent dat wel, er wordt een bedrag ingetikt. Ja. En uh, als je het uh, niet goed doet, dan zit je geramd, hè, natuurlijk. Ja. Op een uh, leuke manier. Maar, maar dus zo, zijn er, uh, zo is er ook weer een aantal brieven in omloop, zogenaamd van banken. Mm -hmm. En het schijnt, uh, als, je niet, als je heel vluchtig kijkt, best goed nagemaakt te zijn. Waarin je dus een aantal dingen wordt gevraagd. Nou ja, en als je niet goed genoeg oplet, dan zijn er dus inderdaad mensen die hun bank passen met pincode. Dan terugsturen naar de bank, hè? want daar wordt om gevraagd in die brief. Nou ja, de rest laat zich raden. Dus uh, ja, die criminaliteit die uh, op alle fronten rukt op. Ik ja. dus, uh, vond het trouwens wel uh, leuk, Ger, dat jij die opmerking maakte van uh, een soort uh, plezierhuis. Uh, maar daar komt het woord attractie natuurlijk ook vandaan. Hè? Attractie Heerlijk. betekent aantrekkingskracht en uh, noem maar op. Je ja. hoeft toch niet verder te, te verduidelijken, nee. attractief en noem maar op. Heel goed. Ja, ja, le Lekker dat je gewoon ook. Ja, een taal, een je, je hebt daar niet toch moe de moe educatie me. erin gegooid. Je ja, hebt ja. daar toch diverse attracties, in zo'n boos huis. Mm -hmm. Ja, Je hebt, je hebt uh, de. Je hebt, de schommel, heb je? Ja, de, de, de, de, de badkuip met uh, schuim. Ja ook. Badkuip schuim. <laughs> uh, met schuim. En het bubbel zo. En bubbel. Ja, uh, bubbel. ja. ja. diverse bubbelaria. <laughs> ja, <de> bubbelaria <laughs> heb je daar. moet en het Chandon? Ja, dat is ook vooral die. In Betten van Balkon. Ja, en de vraag is van, uh, ben je een piekelootje? Ja. <laughs> ik heb er graag een piekelootje ja. bij. Dus, nou, laten we dat niet doen. Nee, laten we dat niet doen. Korsestie. 16. Maar Daar begrijp ik ook uh, waar het woord de vroeg pieken vandaan komt. Nee hoor, dat komt daar niet vandaan. Komt dat vandaan, niet nee, vandaan nee, nee, niet? Jammer, maar heel lang. Ja, dus kunnen we niet goed rekenen. Nee, nee, oh, God. Nu, nou, misschien moeten we je een keer meenemen naar een bovenhuis. <laughs> kan je zien hoe het is. Oh, ah, ik denk dat ik hard de Holland uh, wegloop, uh, denk ik. Dat, <laughs> dat is niet handig hoor. <laughs> dat weet ik. niet maar, <laughs> maar Het gebeurt me wel, denk ik. <laughs> ja. Goed jongens. Hey, uh, het wordt... Uh, de, de ochtend is... Uh, is uh, nevelig. Nevelig. Ja. En uh, de middag ga, uh, gaat het regenen. Ach. De avond gaat het ook regenen en de nacht gaat het ook regenen. regenen. Nou, we nou, we zijn eruit. Het wordt een natte dag. Het wordt een natte dag, jongens. Jammer. Woensdag 30 juni zijn we alweer maximum van 8, uh, 10 graden... en een minimum van 40 graden hier in Zandvoort. Uh, nog, eerst nog even regen. Vanochtend is het bewolkt. Diverse plaatsen valt buien geregen. Buien, geregen. buien geregen. Wat is nou buien geregen? Buien geregen. Ja, ja, geregen. Dus, dat, dat is dat wat onder kort. de parapluie doorgaat. En dat je dan op een gegeven moment eigenlijk daar zeiknat van wordt. Het is heel fijne rotregen. Uh, dat is buien geregen. Oh. Maar het oh. is het weerbericht van Nederland, hè? niet van Zandvoort. Ja. Maar uh, ik denk, ja, ik gooi even het weerbericht. Hier. Nou, heel goed. Ja. Net binnen. Jaap, zo komen er, begreep ik ook... Ik heb een hele mooie. Oh, ja, je, je, je, je ja, snapt de een aanhoof, op, maar... De uh, de ja. Frank, hij neemt, weet je wel, die Jaap, die pakt meteen ah, de straks, hele... De... Straks, even onthouden, Frank, maar dan... Ja. Uh... Je geeft hem één vinger en dan pakt ja, meteen voor. de hele hand. Staat hij open? Ja, hij staat open. Goed zo. Zwaai op. Want dat is een al, nou, al de allermooiste platen die er ooit gemaakt waren. Oh. Ja, en je kan er niet op polonaise lopen. Ach,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 and then home. Uh, ja, is, uh, ik heb er dus zelf zoeken. ook een heel goed gevoel over. Och. Echt waar, echt waar. Zie je, dan kan ik er nog dan eentje achteraan. goed, ja, dat, kan. dat kan. En dat is een uh, gozer in uh, New Jersey, ja. in, in de States, met een uh, afstuderen verhaal. Mm -hmm. Maar uh, die had dus een uh, speech uh, geschreven over uh, hoe moeilijk hij het vond om uit de kast te komen over zijn geaardheid en alles en zo. Maar die, die directeur van die school, die daarbij stond... Die, die dacht van, holy shit, welke kant gaat dit op? Dat wil ik helemaal niet. Dus die probeerde daar tussen te komen. Uiteindelijk uh, pakte die, die knaap zijn speech af. Papier uit zijn handen. Ja, dat zal allemaal niet gebeuren, zo'n speech. Maar hij had het een beetje misrekend. Want die knaap kende die hele speech die hij geschreven had... niet alleen op papier, maar ook uit zijn hoofd. Dus, mm. <laughs> had hij het dus daar niet op gerekend. Nee, nee. Alsnog zijn verhaal gedaan. Dus uh, nou gaat het... Uh, Vidaal heet dat, hè? Ja, ja, dan wordt het uh, op het wereldwijde ja, ja. web uh, geplaatst. Dus uh, nou zo, ja, dat kan... Dat uh, zal in Hongarije ook wel gebeuren misschien, hè? Als je dan al de kans krijgt ja. om zo'n speech te schrijven. Want ik heb begrepen dat daar ook wat te doen is met uh, homo rechton en alles. Hè? Nou goed, zo gaat het maar door op deze rokende bol, hè? Ja. Maar wat ik net wilde zeggen, Jaap... Ja, vertel. Uh, ja. Er ja. dus komen dus ja. negen nieuwe... Ja, zo werd het geschreven, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het niet het geval kan zijn. Strandtenten bij, maar dat zullen wel negen huisjes zijn, denk ik ja, ja, of niet? Ja, dat, dat denk 9 ik 9 eerder huisjes. dat dat negen huisjes zijn. Ja, negen paviljoens. Negen ja. paviljoens lijkt mij erg ja. overdreven. En tegenwoordig, uh, ja, die paviljoens, daar wordt ook natuurlijk nu over gesteggeld. Onder andere door Rijnland of ze, uh, dat je ze wat meer naar de zee moet uh, plaatsen ja. vanwege de... Kustwiering. Dus dat, ja, nou ja, dat was inderdaad vroeger ook de reden dat die na het seizoen moesten worden afgebroken. Dat heeft daarmee te maken, ja. de zeereep de kans kreeg om te herstellen. Ja, ja. Maar uh, ja, nu moeten ze wat meer richting zee. Ja, ik vraag me trouwens af uh, hoe lang dat goed gaat. Hè? Want we hebben natuurlijk er is van alles te doen over de vermeende uh, klimaatverandering. Nu verandert het klimaat al sinds miljoenen jaren, maar goed. Wat we dus een hele tijd niet gehad hebben... En uh, aan de hand waarvan ook een tal van beslissingen zijn genomen. Die uh, doen vermoeden alsof het nooit aan de orde is geweest. Maar Noordwestwinkracht 10. Ik heb nog thuis foto's dat het water echt dik tot aan de zeerepen ja, stond. Ja. En daar al ja. flink aan het kragen was. Ja. En dat hebben we gelukkig niet meer meegemaakt. Maar ja. En nu staan er zoveel dingen op het strand waarvan je denkt... nou, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat. Je ja, hebt nu uh, ook een chocoladereep erbij. ja. Dus een zee samen met de chocolade-reep. Met chocolade-reep. Ja. Ja. Puur, puur. puur. Ja, ja. En nou weet ik ook waar dat ja. zout karamel dan uh, vandaan ja, komt. Uh, wat op die reepen wordt uh, En nou weet ik we ook meteen waarom het de canton show heet. Ja, ja precies. Ja, dat heeft, uh, heeft daarmee uh, te maken. Nou, nou, we zijn eruit. We dus ja. zijn ja. nieuwe huisjes. Ja. Ja. Dus doe, doe je voordeel van mee? chocola. Ja, voor ja. chocola. Ja. Ja. Hé, hey, um, uh, dat uh, verhaal van uh, Einstein, hè? dat I is MC Square. Ja. Kun je wel, hè? Ja. Dat is voor een miljoen euro. Uh, uh, de, de, de formule is voor een miljoen euro verkocht. Oh ja. De originele, die hij geschreven had. Holy cow. Grappige. Ja. ja. Ja. En daaronder en de, de zie zes, ik ook nog iets uh, staan. Zes, zes, zes <laughs> haren van Kurt Cobain. Ken je Kurt Cobain? Kurt Cobain. Kurt Cobain van een, uh, uh, Navara. Navara. Ah. Navara. Nervana, oh. Ja. Smells like Teen spirit. Yeah, nine, nine brings a bell, Silvana. Sylvana. Nee, die niet. Sultana Simons. Nee, <laughs> nee. Dat is nee, nee. nee dat is de zes haren van Kurt, Kurt, Kurt, Kurt. Kurt Cobain. Ja. Cobain, die zijn geval, geveld voor 11.600 euro. Waarmee de vraag meteen gesteld Welk idioot wordt? wil nou zes haren van die gekken? Ja, ja, want, uh, Je kan er niet eens mee maken. Ja, ik zit mij af te vragen, hoeveel levert jouw haar op? En hoeveel levert jouw haar op? Ja, echt, echt ja, geen flauwe notie. Echt, Dan moet je het haar aan haar vragen. Of moet ik het aan haar vragen? <laughs> ah, weet ik niet. Zijn uh, gitaar werd uh, uh, vorig jaar geveld voor 5,3 miljoen euro. Ja. En heb... in 2009 ging er een vest van hem voor 300.000 euro van de hand ja. Het is toch niet te geloven? Wat Denk jij we... dat het waadpak van mij wat oplevert? met het schip Nou, Frank, van dat, nou. dat is een hele goede, Frank. <laughs> ja. Hé, hey, Frank, ik ben wel bezig om te kijken... of we een, een, een, een nieuwe uh, plaat kunnen gaan opnemen. Een nieuw nummer kunnen gaan opnemen. Met, met Ria Valk? Met Ria Valk. Dat, dat lijkt me wel een ja, heel ja. plan. Ja. Rocking Billy. Ja. En dat lijkt me geweldig. Fucking Billy, ja. ja. ja. <laughs> het lijkt me ja. zo leuk jongen, om dat te doen... Dus ik heb Sven gesproken. Oh ja, okay. ja, Sven, uh, Sven is van uh, zeg maar de muziek. En, uh, dus die, uh, die bel ik straks terug. En dan gaan we eens kijken hoe we dat kunnen gaan aanpakken. Dat ja, maar, wel. die doet dat mee, denk ik. Dat denk ik ook, want ja. ze heeft ooit mij wel eens gevraagd... of het leuk is om samen wat uh, met uh, dingetje te doen. Echt waar? Ja. Ja. ja. Toen zei ik van, nou, op dit moment uh, zie ik weinig kans... Want hij kan zelf ook helemaal niet zingen. <laughs> nee, dat is toch wel het bewijs... dat je niet altijd hoeft te zingen... om nee. in ieder geval in de hitparade terecht te komen. Nee, hoeft dat is niet? Ja, je nee. kan het tegenwoordig ook uh, met gesproken woord doen. Ja, dat, ja, ja we doen, uh, doen, uh, doen dat heet dan met een mooi woord... rap of rap, rap, rap weet ik ja, wat. doen de meesten. Nou, ja. Hij heeft hij is het ook gelukt. Moet je maar luisteren. Ach, ik heb een filmproject, uh, film, uh, daar heb ik... Uh... Die heb je erbij, hè? Ja. Die heb je ik het, erbij Je, je hebt er een kleine registratie. Luister maar, van luister maar. Mooi hè? hem? Ja. Mooi, hè? Super 8, hè? Superachtig. <laughs> <laughs> <laughs> Once I was seven years old, My mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old.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 Cause I know the smallest voices, they can make it major I got my boys with me, at least those in favor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 Some fanzo you'll be lonely once I was Seven years. Old. Mm -hmm. Wat dat is emotionaal van. Dat zie ik al je. Ja. <laughs> Wat is dat uh, fusie RTL Nederland talpa net? <kwijls> nou ja, er, is, er komt de fusie aan van RTL. Tenminste. ja, ik heb het meegekregen, maar goed. Uh, Als het goed wordt gekeurd, hè? Ja, de Want, Europese dat, mededingen. Uh, of, uh, dat dat uh, moet je nog maar even afwachten. Uh, fusie, RTL Nederland en Talpa Network, uh, we zijn tot elkaar veroordeeld. Uh, krijgt de situatie dat uh, Talpa uh, 30% krijgt en RTL uh, 70%. Mm -hmm. Sven Savé blijft uh, de, de baas van het, het zootje. Wat, wat ik, wat ik uh, bijzonder vind, is dat uh, het aantal werknemers bij uh, uh, RTL... dat zijn er 800 uh, uh, in vaste dienst. En bij Topa zijn er 1200 mensen in vaste dienst, Frank. Ja. Nou ja, het zou niet in vaste dienst zijn. Je, daar hebben ze jou ook bij geteld. Daar ja, hebben ze mij ook bij geteld, ja. ja ben ben je freelancer of, uh, <laughs> ja, <laughs> of ja, Frankens... die paar uren nee, dat nee. je... Ik ben alleen nieuwslezer. Die ja, file melder. filemelder. filemelder die aan kliniek lopen. Met radio 10. filelezer, ja. Buiten staan er ook een hele hoop auto's achter elkaar voor de studio-mensen. Hoe bedoel je Nou, Frank zit hier, filelezer, dus. Uh, <laughs> Hij wordt wel erg grappig. hè? <hijen> ja, ja. Nu ja. Moet, je, moet, je, moet je gaan uitkijken. <hijen> nu moet je gaan uitkijken. En ik denk dat... Ze ook, uh, heel wat ik denk fruities. dat Jochem Meijer nu echt een serieus ja, probleem ja, ja, heeft. Ja, Jochem Meijer, de sprekende bloemkool. De sprekende bloemkool. Dat is voor straks. Dat is wel een hele mooie. Dat is voor ja, straks. Ja, dat is een hele mooie. Ja, ja. ja. Nou, die top 10 ja. Ja. met die oude denk auto's. Ik denk daar niet licht over. Denk, uh, zeker niet licht over. Nee, heel goed. Heel goed. Maar... Uh, nou, wie heeft er nog wat, jongens? Nou, nou over, ja, ja, ik heb nog wel wat, hoor eerlijk gezegd. Uh, want uh, ik weet niet hoe, hoe, het, uh, met je, hoe het met, met, met je met tuin uh, gesteld is. Jij ja, hebt geen tuin, hè, Ger? Godzijdank. Echt Frank wel, groot. natuurlijk. Frank ja, heeft een hele ja. mooie... Ik heb wel wat groen uh, achter, ja. ja uh, let je er uh, wel op? Ben je er zuinig op? Of wat dan ook, met je tuin? Of? Denk je van, ja, het is een onderhoudsvriendelijke vriendelijke tuin. Ja, ja. ja. ja uh, wat doe je met uh, duiven als die erop afkomen? Nou, wij hebben groen waar geen enkele duif interesse in heeft. Dus uh, die hebben we niet, duiven. Nee? Nee. Wij we hebben wel meeuwen. <laughs> ja. ja, meeuwen. Ja, meeuwen die lagen overvliegen en af en toe de boel goed onderjekkeren. Nou, niet normaal. Ik weet niet wat je daar ja. Deze oh, de week liep ik over de boulevard. en zie ik een, uh, een Duitser, die kwam net onder de luifel vandaan. Ja. Ja. Bij, uh, bij de Zemimin. Ja. Maar die meeuwen, die zitten dus op die luifel al te wachten. Ze ja. dus maken een duikvrucht. Hup, uh, ja. ja. ja. Ik ben zelf ook een keer aangevallen. Het ja. is een broodje paning. liep ik de strandafgang af. Ja? ja, we zullen zijn beest van me afslaan. Ja, ja. is jongen. Ja. Ja. ja, maar goed. Ze uh, zijn ook beschermd ook, hè? Ja. Maar ja, uh, ja. daar gaat ja. het niet over. Ja. Uh, waarom niet? Nee, nou ja, goed, die, die duiven, dat heeft uh, alles uh, te maken met dit. Uh, want ik hoop ook dat je met je buren goed door een deur uh, heen kan. Ja. Nou, dat lukt wel. Nou, in Engeland is dat er uh, geen sprake van. Want uh, er was op een gegeven moment een, uh, een buurman... die was nogal erg boos op zijn andere buurman, omdat... Uh, een beetje duivenpoep te veel op zijn oprit lag. En uh, dat kwam door een boom. En die boom die stond voor een deel ook op zijn oprit. Oh, dus ja, op een ja, gegeven ja, moment heeft hij de hofanie erbij gehaald. En ook echt, als je die foto ziet... Zeg door de helft. Dus ja. die ene kant is nog allemaal, uh, zit allemaal uit. Uh, ja. Als een boom. Maar aan de andere kant is het helemaal weg. Dus helemaal kaal. Ja. Net alsof er een, uh, een bliksemschicht uh, is geweest daar. Ja, ik zou dat eigenlijk ook wel... Ja, ik heb gelukkig geen last met de buren. Omdat wij rationeel denkende mensen zijn. Dus ja. ik zelf wel te melden zonder dat het begint te stinken. Maar mijn buren hebben ook <laughs> een uh, idioot grote dennenboom in hun tuin. Met gevolg dat wij uh, en de buurman helpen. Zelf dan ook mee. Sterker nog, hij heeft dus ladder. Ja. Zijn twintig keer per jaar de dakgoten moeten schoonmaken. Elke keer als een schep ja. wind staat. Ja regenen die dakgoten weer vol met naalden. Ja. Dus daar word ik af en toe wel helemaal kriegel van. Ik ben, ja. Uh, maar ja, dat is een beetje de consequentie... als je naast elkaar woont. Ja, dat is ook zo. Weet je wel? En dan moet je... Uh, je, moet, je moet een beetje... Uh, ja. te -geven, ja. en geven ja. Ja. en nemen. Het zijn nog ja. wel luxe problemen, hoor. Dat Voort vind ik ook, voor hoor. Voor hetzelfde geld heb je Azo-buren... en dan ben je pas echt in de aap Ja, ja die, die gaan niet eens tuinpoepen. poepen. Die krijg je niet het huis. Dat is nog veel erger als de poepen in Sheffield. Want daar speelde zich niet af. Dus dat kan je maar beter dan gewoon dat... Hé uh, dus. hey jongens, toch even. Ja, en dan gaan we ook nog de Olympische Spelen erbij krijgen. Of het al niet genoeg is. Mm. En uh, wat gaat het worden voor Nederland, denk jij? Want Jaap is, Jaap is wel een beetje in de sport. Olympische Spelen. Oh. Ik uh, Kijk, bij de atletiek. Uh, bij de, bij de, uh, Japan. Uh, ja, maar bij de atletiek. Daar heb je natuurlijk energie van Hassan nog rondlopen. Die zou zomaar een gouden plak op uh, kunnen halen. Hoe zit het met dat? Dat is uh, bij, de, bij de atletiek. Is dat. Dus, en bij de uh, zand wordt ook uh, iemand gehad, hè? Beb. Iepenburg-drommel. Ja, ik Ypenburg, zag het voorbij komen. Dus... En, en uh, Beb Iepenburg is mijn onderbuurvrouw geweest. Ja. Uh, op de linnee ja. en, uh, en daarvoor woonden ze uh, uh, zeg maar op de uh, Vlendeweg in die andere flat tegenover ja. de. De Davies-flat. Nee, nee, nee. nee? De, de flat tegenover de. De, de, de, B -B de BP. Ja, ja. En uh, nu uh, t -t Total. En, uh, en zij heeft uh, zilver, geloof ik, gehaald. Zoiets. Wie? Beb, ja? burg erom. Ja, die was die was. Uh, Beb was uh, geen nep. Nee, ja, Beb hm. was zo'n lieve leuke ja. vrouw. En nog steeds trouwens, ik zie hem nog wel eens lopen. En uh, ze is uh, in de 80. Maar je 85. Loopt, is vijf... was, je ja. weet niet wat je ziet, joh. Dat zit, zit er heel goed uit, Ja, bizar. Ja. Echt, dan zie je dat sport, dat sport toch, toch wel een soort van... Levensverlengend uh, kan werken. Levert, ver, ja. levert, nou, in ieder geval dat je leven er wat beter uitziet. Ja. Hm. Dus uh, wat dat betreft... Uh, mogen wij als zandvoorters daar ook trots op zijn? Natuurlijk, want uh, nou ja, uh, over Zandvoorters en uh, de Olympische Spelen gesproken... Uh, Wim Buzel heeft uh, wel eens een deel uitgemaakt van uh, de, de ploeg. Echt waar? Hier. Ja, uh, in Los Angeles was dat, in 84. Uh, dan uh, mijn surrogaatvader Piet Leegwater heeft dat ook een keer gehad. Uh, in 72 en in 76 als basketbalscheidsrechter bij de Olympische Spelen. En Maarten Koper, niet te vergeten, als fysiotherapeut van zowel de Nederlandse honkbalploeg en later van de Nederlandse judo ploeg. Dus Kijk, het is eh uh, Dus het is er zit wel degelijk uh, wel een uh, rol van betekenis in eh uh, Dat ja, wat te melden als Zandvoort. Wat zeg je? We hebben best iets te melden. Ja, van. dat denk ik ook wel. Uh, Zo'n klein plaatsje. Ja. Ja. Aan de zee. zee Wereldberoemd. Mm -hmm. Door het circuit. Alleen al. En ja. door de meeuwen. En door en de, de meeuwen. meeuwen natuurlijk. Die alles onderschrijven. <laughs> Daarom heet het ook meeuwen. <laughs> ja, precies. Ja, nou, oude, dat dus, Rv, ja, ja, ja, vind ja, ik ja, wel heel ja. goed van uh, Jaap. Jaap, Jaap ja, alleen bestaat ja. het niet meer. Ger oh, die, dat is jammer. Die, is, die is opgegaan in uh, de SW Zandvoort... Zandvoort 75 Zandvoort. Zitten ja, er ook de tien zeikerige biggetjes in? TZB. Nee, nee toe, die deden niet mee. Oh. En uh, uiteindelijk uh, zijn die onder de Zandvoortse Sportclub of Sportcombinatie zijn ze verder gegaan. Ah. Dus, dus, dus, dus is nooit beetje, heeft iemand er meer iets van vernomen? Nee, <lacht> zoiets. <lacht> en bedankt. Ja, hoe Ja, het? Goed, ja, goed Jaap. Uh, muziek? Nou ja. ja. Uh, of, uh, of Ger moet uh, nog zo vriendelijk zijn. Ja, om ik nog heb nog een hele mooie in de Jij nog niet een mooie aan? Jongen. I want a horse, I want a sheep, I want to get me a good night's sleep, the thing in a home in the heart of the country. ik hoorde hem wel aflopen ik denk maar goed uh, we waren zo in, uh, in trance en in gesprek ja. met, uh, met al dus, uh, maar Paul McCartney kan uh, denk ik uh, wel een potje breken bij ons uh, twee sowieso uh, Ger Ja, maar uh, uh, Paul McCartney is wel een, een, een Mega held ja. mega held buitenkant over, over helder gesproken er is weer wat te doen sinds kort over de UFO's hè UVO's. Want de Amerikaanse regering heeft nu een aantal uh, uh, verslagleggingen. die nooit openbaar zijn gemaakt. Ja, nu nee. Buiten gebracht. Huh? Ja, ik begreep je. Ja, ja. <coughs> ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik, ja. uh... Uh, ik zie ook uh, niets aan joh, Frank. Nee, maar uh. zie jij ze vliegen? Ja, af en toe? Of UVO's. Uh, ah, toe? er wordt wel wat, wat tegen mij gezegd. Uh, van nou je ziet ze vliegen. Ja. en uh, dan kijk ik in de lucht. maar dan zie ik helemaal niks hoor. Nee. Ik heb, <laughs> G, heb jij wel eens een um, extraterrestrial waarneming gedaan? In het toilet een keer. <laughs> In het toilet, ja. toilet. En toen, ja, maar het kwam eigenlijk. <laughs> <laughs> maar dat was dus niet echt unidentified. Het was zo degelijk. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja, idee zijn eruit. Ja. <laughs> maar het leek wel een nuvol. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is je als je te veel nummer 43 heet. Ja. Ben je aan de racecase? Ben je aan de racecase? Ben je aan de racecase? Je eet race te veel Chinees. Uh, ja, ja, quantitress. Maar dat is dus ja. toch ook uh, een drankje. Ja, ja, maar goed, uh, maar, ja, ik weet ook anders. dat die wel ergens met met uh, goed loopt uh, bij een. Uh, maar ik geloof niet dat ik een extraterrestrial nee? uh, encounter heb gehad. Nee. Nee, nee. Tenzij uh, ja, je achterom hebt gekeken in uh, de wc-pot. Dat zou misschien een. Zijn uh, dat, dat zei... extra-terrestriel extra uh, ja. zou maar dat moeten zijn. Dat zei ik net al, ja. Sorry, ja. Nee, Moet je nee, wel nee, goed nee, luisteren. Echt hoor, dat zei hij nog net. Oh. Ja, <laughs> ja. Hey, ah, Daarom zie ik ze vliegen, dus. Uh, <laughs> Even, ik, ik, ik, ja. ik heb een aantal dilemma's. Ach. Ja de, ja. de vaatwasser inruimen. En wat is nou beter, wel of niet vol uh, voorspoelen, Frank? Nou, wil, ik ben uh, pagisch voor troep in mijn afvoer. Dus ik spoel het altijd heel licht voor voordat ik ze in de afwasmachine zet. Akkoord. Ja. Dus, dus dan uh, altijd even onder de kraan houden voordat je ze erin Het is, het is kan. van belang dat grote etensresten eerst van de borden en de schalen worden geschaafd, zo zodat de stukken niet verstopt ja. raken en uh, uh, bij aangekookte schalen zoals van Lassa, ja, is het handig om even te laten inweken, toch? Ja. En, ja, je uh, dan, ja. Ja, nee, maar weet je wel, dat zijn gewoon huishoudelijke tips die ik even Precies. hier te berden breng. Maar <laughs> hoeveel domme mensen zijn er niet die dat dus niet doen? En die dus op enig moment ook problemen krijgen met de afvoer. Dat is net als in, ja. uh, in Engeland schijnt het echt heel erg te zijn. De mensen die flikkeren dus gewoon frituurvet door de play. Ja, dat moet je ook ja, niet doen. Dan wordt het ook heel ja, veel gedaan. Niet... Ja, dan gaat het wel mis hoor. Of die ass wipes. Je moet ass wipes in de prullenbak gooien. Niet doorspoelen. Nee. Is dat zo? Ja. Ja. Dat is, dat, ja. Dat lost niet op namelijk. Nee. Nee, dat is niet waar. En het is ook niet biologisch afbreekbaar. Nee, ook niet. Dus je moet eens kijken bij de waterzuivering: als je nog de mastel hebt, dat ze niet in je eigen afvoer blijven steken. Maar dat moet je dus in een prullenbak gooien, nooit in de play doorspoelen. Ah, want mensen er allemaal in donderstralen. Dus nee, De kalifaat was er terug te komen. Ik spoel het wel eerst de grote hondenbrokken eraf. Toch? Ja, ja. En dan een brokken. Vrolijk. Vraag me af wat jij dan eet. Vrolijk van glanzende vacht. Aanbevolen door topfokkers. Ja. Ik zie het ook aan je snor, Frank. Dus, uh, <laughs> Paul, voor een glanzende vacht. Ja. Aanbevolen door topfokkers. En dan, uh, ja. Hey, luister, Ja, een de... uh, aantal dilemma's, hè? Ja. Als je echt moet kiezen: nooit meer op vakantie gaan of nooit meer werken. Maar ja, jij werkt dan niet. Ja, dat is waar. Geen dilemma meer. Nee. Uh, andere. Dat is wel een leuke voor jou, Frank. Meedoen aan de voice, terwijl je zelf weet dat je niet echt kan zingen. Nou, dat klopt wel. Ja. Of meedoen aan Adam zoekt Eva. Adam zoekt Eva. Ik denk dat ik ook daar niet zo'n goed figuur ga slaan <lacht> <lacht> Ik zou die Eva al vinden, maar uh, ja. Ja, dat Adam wel. Ja, dat is toch wel moeilijk. Hè? Ja. Ik kom daar graag later op terug. Ja. Hangende het onderzoek. Hangende dus het onderzoek. Hey, we hebben nog over. een dilemma, Frank. Betrapt worden op porno kijken of zelf meedoen in een pornofilm. Nou, dan kun je denk ik beter betrapt worden. tenzij ze aandringen. <laughs> ja, dat bedoel ik met attractieve ja. zaken, mensen. Dus, uh, nou, heb ik er nog één voor je, Frank. Want dat is ook wel een beetje voor jou. Want je hebt natuurlijk ook op het podium gestaan in het verleden. Ja. Regelmatig echt, mooi, mooi. Mooi, mooi. Podiumdieren ook. podiumbeest ja. is het. Hé, <laughs> <Ja? laughs> hey, uit je broek scheuren als je bukt op het podium. Of zoenen en te horen krijgen dat je uit je mond stinkt. Dan nou, kan je beter die broek pakken. Nog, hè? Ja, ja. ja. Ja, ja, vind ja. ik ook. Hm. Ja, uh, ja, we zijn er. we zijn er heb ik gewonnen. Ja, ik kan er nog wel een paar doen. Als je het leuk vindt. Ja. Voortaan uh, een dilemma. Voortaan je telefoon moeten opladen in je, je rechterneusgat. Of een neusring door je linkerneusvleugel. Ja, neusringen en tattoos. Dat is hebben niet. wij niks we hebben mee? Hebben niks mee? Gaan. Nee, nee. Ik ook niet. Ik, ik, ik, woon, ik woon tegenover een tattoo shop. ja. En uh, daar zie ik af en toe wat ing naar binnen. Ik dacht dus, dat je tegenover de slager woonde. Ja, ja ook. Daar woonde hij ook. En daarnaast zit een toeshop. En daarnaast zit de Griek. En ja, die Griek. Heb ik heb nog... een de Griek. <laughs> ja. <laughs> nog een leuk beetje over. Over de Griek. <laughs> over de Griek. Er zit een mevrouw. En die, uh, en die mevrouw. En dat vertelde David Molenburg. Burg. Uh, die, uh, die heeft in, uh, in Zeeland, in Middelburg, een winkel gehad. En daar woonde ook uh, David. Ah. En, uh, dus die kennen elkaar uit die uh, uh, si situatie. En uh, zij is naar Zandvoort verhuisd. Nou ja, David is hier burgemeester geworden. En haar dochter is Miss Griekenland geweest, jongens. Papa. <hums> Leuk meisje. Dat zal geen rommel zijn, G. Dat is geen rommel, Frank. Nee. En ze rijdt in een VW van Strijder. Kijk, dat ja. is dan weer mooi nou, nieuws. Ja. Uh, wel ja. leuk, uh, mooi Leuk nieuws, hè? Leuk, ja. leuk lokaal, lokaal nieuws. Ja. ja. Want rijden wij liever niet allemaal, beminde automobilisten, in een Volkswagen van strijden? Nou, <laughs> daar moeten we het nog eens over hebben. Maar nou, prima auto. Ja ze, hebben, ja, ze hebben leuke auto's. Absoluut. Man. Ja, mijn zoon is ook vaste klant bij de Firma ja. Warrior. Ja. Dus uh, niets mis mee. Nee, ik weet niet of we. mogen we eigenlijk reclame maken? Nee. Dit is nee. ook geen reclame, hè? Het is gewoon nee. zeggen dat het goed is. Nee. Ja, je mag geen reclame uh, maken. Die, die, die tankstation op de Verleindeweg is ook goed. En die tankstation ja. die verderop op de, uh, ja. de Gerkenstraat is ook goed. Ja. ja. Ja, ja, kijk Dan is het geen probleem. Want, nee, maar je kan toch niet zeggen dat de, de, het pompstation... aan de Valennepeg goede Volkswagens verkoopt? Zoals nee, dat ook niet. Maar nee. er zijn nog meer plekken waar je goede auto's ja. zou kunnen kopen. Ja. We, we hebben er eentje in de Curiestraat, geloof ik, zitten. Je hebt er ook nog eentje daar op de hoek waar collega van Dam woont hè, daar. Uh, ook een autobedrijf waar je uh, toch ook geen buil aan kan vallen. Nou, maar ja, ja, ja, uh, jij komt er wel uit, hè? Ja, natuurlijk. <laughs> maar uh, ik zorg er juist voor dat, uh, dat de boetes van de media... je uh, noemt, uh, noem maar wat op... dat dat er enigszins een beetje beperkt blijft. Ja. Want we zijn een armlastig omroep, uh, wilde ik zeggen. Maar komt het jou, uit jouw portemonnee dan vandaan? Ja, maar ja, ja kijk, als, uh, als, als de penningmeester straks bij jou op de, de, op de stoep staat... Dan uh, zegt hij: uh, m, uh, ik heb een uh, schadeformulier van, van het commissariaat. Ja. Omdat er een reclame is gemaakt. Ja. Wat doe jij dan? Maar hoe komen die uh, luisteren, die uh, al die omroepen? Nou, oh, dat denk ik niet. Kijk, uh, dit is uh, natuurlijk verwaarloosbaar wat hier ja. uh, gebeurt op dinsdagmorgen. Ja. Want je moet wel heel erg gek zijn om tussen 10 en 12 uh, naar dit programma wat, ja. te luisteren, denk ik dan. Toch? Of zie je? Ja. Ja, nee, nee, ja, ik, ik bedoel, ik, ik, ik gooi maar wat even op, ja, mensen. Ik steun die motie, ja. Hij ja, ik, ik, <laughs> ik weet Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik pas me nou. Ja, over, over ja. het uh, verhaal kan nog wel. Want dit ja. uh, is uh, weer de hele andere kant op. Uh, uh, want uh, uh, heb je wel eens iets meegemaakt, uh, iets geks op de weg, Frank? En misschien Ger op ook. Op de weg. Ja, kan toch? Ja, ik kreeg hier een keer op de Noordboulevard. Toen flikkerde er zo'n fiets van zo'n fietsendrager af van een auto die vroeger Nee joh. Ja? Ja. Dus, uh, gelukkig had ik de nodige afstand. Dus ik kon remmen om de fiets heen rijden. Maar uh, daar wil je niet vol gas op. Overstekende, overstekende fietsen, uh, ja. zoiets. Ja. Ja. Dus ja, nou, en, uh, in Mexico gaat dat toch nog even een dikje anders. Ja. Uh, want uh, op een gegeven moment uh, voerde de politie daar enkele routinecontroles uit. Op wapens en noem maar op. En toen zagen ze op een gegeven moment een auto voorbij komen. Nou, daar vonden ze toch wel iets, iets geks aan. Want het uh, ding stortte ze wat door ze achteraus heen. Dat vonden ze een beetje raar. Dus op een gegeven moment is ze die auto een beetje aan de kant weten te krijgen. Wat denk je wat er op de achterbank lag? In een beer? Nee. Een aap? Nee. Een koe. Een, oh, een koe. Ja, gewoon een koe ja, een ja, een ja, een op de achterbank. Ja, gewoon een koe. En het is toch zo waarheid ook als een koe. Maar goed, die, uh, die drie die erin zaten, die, uh, die zijn natuurlijk wel door de Herman dat meegenomen en herhangt ze een Schrik niet, een gevangenisstraf van ongeveer 2 tot 15 jaar. Boven het hoofd. Omdat ze ja nou. een koe op de achterbank ja, had. omdat ze een koe ja. die hadden ze meegenomen. En ja. Dat mocht natuurlijk niet. Ze dus nee. hadden de kelk gestolen ergens. Nou, ik ben een tijdje koe geweest, maar ik ging altijd met de bus. Hé <laughs> hey Frank, ik heb nog een kaartje aan je. Ja. Als je bij jou thuis in het toilet komt. Hangt de toiletrol nou uh, met de, het, het, het, het dingetje naar voren? Of naar, naar voren. Naar voren, ja. ja. Bij mij uh, precies andersom. Komt ja? Er, ja. Nee, nee, dat is ja. nee, dat kan ik niet tegen. Nee, ik ook niet. Waarom nee. niet? Waarom nou? Dat is, het is, het is lastiger pakken. Ja. En dit is veel makkelijker. Ja. ja. Bij mij hangt het uh, gewoon. Dan moet je het, uh, het rolletje zitten. Uh, ik bedoel, het papier komt van achteren uit. Ja. Uh, eruit. Nou, en niet van kan, voren. Ja. Nee, dat, dat kan. Dat is, dat, sommige ja, het mensen is een keuze die, uh, die mensen maken, absoluut. kennelijk. Ja. ja, nou, dat is zeker waar. Komen nou. we ook weer op het ja. verhaal vouwen of proppen? Ja, vouw of proppen. Ja, vrouwen netjes vouw. Ja, ja, vrouwen. ja. Vrouwen, ja. Nou, ook vouwen. Dus, dus dan uh, zijn we daar wel over Als je in een hotelkamer zit, dan, uh, ja. neem je wel stiekem spullen mee? Hmm, hangt er vanaf. Hangt er vanaf. Ja. Wat de spullen zijn, waarschijnlijk. Ja. <laughs> nee, dit begint. <laughs> nou, nou. Ik, uh, kijk, ik, ik weet dat uh, van, uh, van de tijd dat ik dan wel eens met de jaarwisseling... Op, uh, op zo'n hotelkamer zit, ja, dan ligt er een bonbonnetje, maar dat is overduidelijk voor mij. Ja, In ja dat een, is wat anders. Dus dat neem maar ik mee. Je neem, ja. neemt niet een handdoek mee of een. Nee, uh, nee, een, nee, nee, nee, uh, nee dat, dat wil je niet. Zeg maar de tv nee. van de muur of. <laughs> <wat>. <laughs> ja, Gebeurt dat dan? Ja, natuurlijk gebeurt dat. Ja, ja. Ah. Mensen, echt. En zelfs heel veel batterijen uit afstandsbedieningen. Ook dat? dit niet te geloven. Ben je niet goed? Hoe triest ben je, Ja. Ja. Hé, hey, wat, wat zijn, uh, Frank, wat, zijn, uh, wat is het vreemdste voorwerp wat je in je kamer hebt staan? Het vreemdste voorwerp? Ja. Wat uh, zeg ook over nadenken? Ik heb eigenlijk geen, uh, bij mij weten, geen vreemde voorwerpen. Nee? nee, Wel gevonden voorwerpen, Of niet? Nee, ook niet echt. Ook niet? Uh, nou ja, het is, maar, het is maar een vraag. Weet je ja, wel? Want, uh, uh, ja. Uh, ik, uh, ik denk, ik zou het wel eens willen weten van jou. Nee, uh, ik zie nou nog een vraag uh, voorbij komen. Nou. Die stel ik aan jullie beiden. Waar slapen jullie in? In mijn, in mijn, in mijn, in mijn velletje. <laughs> Gewoon in een bed. Ja. In een bed. heel groot, breed bed. Ja, waar slaap je in? Nou, dat kan inderdaad een bed zijn. Ja. Bij wijze van spreken Een ja. slaapzak kan ook. Ja. ja, toch? Ja. Heb, je, heb jij wel eens buiten gepoept? Ja. Ja, ja, ja dat verhaal heb ik verteld. Uh. Eén keer op de Brommer naar, op weg naar Spanje... Ja. had ik ineens vijf bar op het luik. Toen heb ik in de Ardennen tegen een boom gezeten. <laughs> ik had het ook. Ja. Dus Dat verhaal heb ik al eens een keer verteld. Dat ik na het eten in het hotel waar ik zat... wat grensde aan Duitsland, ben ik Duitsland in geloven... maar ik kreeg ontzettende aandrang... En op een gegeven moment ben ik een nou, maaiveld ingekropen. Ik kan niet omdat je er geen koopdiept. Ja, kennelijk. <laughs> maar ik ben een maaiveld ingekropen om het daar uh, te moeten doen. En het ja. was een Duits maaiveld, mensen. Dus het is niet. Uh, in nee, de, dat geeft niks. Dus ja, daar heb ik het niet. moet laten lopen. Had je, ik neem niet aan dat je een rol boutlint bij je had, of nee, wel? nee ik heb zo'n blaadje van het Dat is te gelukt. Zo'n steneer, wat aan Dat is wel weer een milieu. Ja. Ja. Oh, ja, nou wacht even. Ik heb nog uh, dat. Uh, mag ik het uh, K-nummer nog even? Dragen? Oh, ik krijg oh, oh, nou, het K-nummer. Nou, hup dan. Goed, ja. komt ie. <laughs> Hier is het uh, K-nummer, maar dat uh, wordt altijd uh, keurig netjes geïntroduceerd door Meester Jobs. Kutnummer.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 Tonight, to the morning light, to the sun will rise, and we're still excited. Come, dream with me tonight, to the morning light, to the sun will rise, and we're still excited. Oh, oh, feels like a little love, taking so much lovely. huh? Your hearts, hearts, hearts Every woman hearts, nuts, nuts I don't have the guts to touch La, la, la, la, la, la Finky sticky stuff All I do is talk and smile I am too drunk up. Oh, oh I am too drunk up. Oh, oh Drink with me tonight To the morning light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 Oh oh Drink with me tonight to the morning light to the sun will rise and we're still excited come drink with me tonight to the morning light to the sun will rise and we're still excited Hij gaat uh, meer uh, dingen spelen, komende donderdagavond uh, bij mij in het uh, programma. Met alleen prachtige, maar K-nummers, dus K-nummers allemaal uh, voor mensen die er graag van houden. Tussen 7 en 10 donderdagavond, uh, dus kom te luisteren. Tussen 7 en 10, dit was weg, Adrian Kraft. Gezien. Overigens, dan uh, weten we dat ook weer. Ja, nou, ik nou, we zijn zeggen, bijna uh, zo'n uh, beetje aan het einde van het programma gekomen, we zijn langzaam ja. dus, Nou ja. ja, het schelt niet wel. Nou, ik heb wel... Uh... Oh, dat is wel grappig wat jij Grappige hebt uh, spreek. ja. Grappige spreekwoorden en gezegden. Van achter een koel in kont kijken. Ja. Nou, ik vind het helemaal niet leuk. Ja. Nee, want dat uh, hebben die agenten waarschijnlijk ook gedaan uh, in Mexico... toen ze die koer van die achterbank hebben getrokken. Dus denk ik ook uh, in het achterste van, uh, van, die, uh, ja, van het beest te kijken... denk ik, toch, het zou ja. zo maar kunnen. Je weet het niet. niet. En wat nog meer, G? Eh... Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ja. ja. Het mooiste is als mensen die uh, gezegde verkeerd gebruiken. Ja. Ja. ja. Alle gekheid op een stokje. Ja. Uh, de gebraden hanen vliegen je mond in. Kan het de, de gebraden kippen U uh, wilt tenslotte ook weten hoe de koe in de steel zit. Ja. ja. <laughs> Wie neemt hier de hordeurens waar? <laughs> ja. <laughs> ja. Even kijken. Ik heb hier quizvragen, Frank. Je bent gek op quiz, ja. weet ik. Ja. Moeilijke quizvragen. Ik, uh, maar met, even open. Uh, jij bent open. er heel erg goed in. Uh, wie weet uh, die wat haalt als je kunt zeggen... dat hij goed op de hoogte is van dingen of uh, dingen goed snapt? Bij Abraham de Mosseveld. Antwoord... Ah, Branden, <laughs> ja, de Hij dat is toch niet te geloven? <laughs> hij, hij, hij, hij, hij, hij antwoordt me in één keer goed. Ja, ja. <laughs> het stuk gooien van borden in Griekenland, we hadden het net over de Griek natuurlijk, ja. is een oud traditioneel ritueel, welke uh, daar altijd nog plaatsvindt. Om welke reden gooit men met die borden? Omdat de kalifaat was een stuk is. Nee. Oh. De kalifaat was, het gewoon. <laughs> Om de vreugde en enthousiasme voor een danser of een muzikant uit te beelden. Ach, nou dat oh, uit te drukken. Uit te drukken, ja. ja. Frank, hoeveel centimeter verschil zit er tussen schoenmaat 36 en 39? 36 en 39. Ik denk uh, 2,5 centimeter. Bijna. Mond? Twee centimeter. <laughs> twee centimeter? Ja, het okay. verschil tussen elke maat is twee à drie centimeter. Dus eigenlijk ah, zie je cool. heel goed. Ja, ja. Ja, twee, ja. Twee van de drie al, hè? Dat <laughs> oh, gaat de hele goede kant op hier met Frank. <laughs> nou, dit lijkt me een beetje... Uh... Wat bedoelt met het Engelse woord knucklehead? Knucklehead? Knucklehead. Ja, dat is een uh, beetje een uh, obst obstinaat uh, persoon die geen tegenspraak... Uh beetje... Ja, hoe heet dat? Uh, Is niet goed. Nee? Nee. Knucklehead, yeah. Suffert, ja. Suffert. Oh, hoor. Nou, die kunnen we meteen toepassen op de top 10. Want ja, uh, we zagen, dat gaan we toch even mooi doen ja, dan. En na ja. de top 10 hebben we de top 10 van de oudste autobedrijven. De producenten van auto's. Ja, ik kijk mee. Dus uh, we gaan jou de vragen stellen, Frank. Ja. Wat, uh, wat denk je, nee, wat, wat er op 10... Van, wat, staat er wat, wat, wat, wat, wat, wat staat er allemaal in die lijst? Laat ik het, uh. Maar jij bent de auto Ja, jij bent de auto Ja, nou ja, ik weet... Uh, Oudste autobedrijven. Daimler, Ford. Ford. Nee. Ja, Ford wel. Ja, Ford, Ford wel op Ford wel. tien. Ford wel. Ja. Ford op tien. Ja. Heel goed. Op negen. Op negen. Uh, Rolls Royce dan? Nee. Nee. Maar dan moet hij even de Amerikaanse variant uh, daarbij ja. bedenken. Ja, misschien Cadillac? Ja, Juist. heel goed. Dat was ook de eerste die de startmotor de elektrische startmotor heeft ja. gevonden. Je zou het ja. niet zeggen, maar Cadillac heeft zijn bestaan... te dank aan Henry Ford. Op, en, en, in 1901 startte deze man namelijk de Henry Ford Company... Uh, een bedrijf dat auto's zou gaan produceren door nou een... mm. <middel> ja. Het bedrijf werd veranderd naar Cadillac en de rest geschiedenis. Inmiddels is Cadillac een van de beroemdste merken... die luxe auto's Van Vandaar dat ik dat ook zei. En Frank Schoten... Ja, ja, nummer, dan... nummer acht, jongens. Nummer acht. Italiaans. Frank? Ja, Italiaans. Uh, Bugatti? Nee. Nee. Nee. Nee. nee. nee. nee. Je moet denken aan het uh, stijgende, stijgerende paard... en dan een ander merk. Is, is het nog Ferrari? Nee. Nee, bijna. nee, bijna. Nee. Bijna, nee. bijna. Nee. bijna. Nou, dat Fiat. Oh, Fiat. Ja. O, had hij ook een stijgend paardje dan? Nee, oh. maar Fiat is uh, toch een onderdeel van Ferrari. Of andersom, oh, Ferrari okay. is een onderdeel ja. van Fiat. Ja, Fiat tegenwoordig had... weet je het gewoon niet meer. Torino ja. en nee. werd in 1899 opgericht. Oh, kijk uh, Met het volledige bedrijf van Fabrica Italiana Automobila Torino. Ja, ja. En natuurlijk ja. eh, later, de, de, de, de, ja, dan noem je het Fiat. Nou, oh, ja. uh, 7, 7 komt uit Frankrijk. Nou, begin maar. Dat is de André Citroën. No. Nee. Nee. nee. nee. No. Nou, geen idee. En waar reed die voor, waar waar rijdt Alonso in? Met welke motor had hij achter, achter zich in die auto? Oh, nee, geen flauwe noot. Renault. Oh Renault. Ja. oh, Renault. Ja, 1899 ook. En uh, door twee bro drie broers. De ene ontwikkelde de prototype voor de auto... en de andere twee, uh, hielden zich bezig met het runnen van het bedrijf. Aha. Dus zo is dat. Uh, ah, zes en, is ook een hele, zes een hele leuke. Typical British. De, de, de typical British, maar dat had jij nooit verwacht, Frank. Rover? Hmm. Bijna goed, nou, nou, nou, nou, bijna nou, nou, nou, goed. Ja, ja, ja je moet goed. er nog iets uh, ja, voor uh, ja. zetten. Nou, Land Rover. Land Rover. Oh, oké. Lenk. Lancashire Steam, Steam Motor Company. Dat was het. Ja. Die hebben het opgericht. Ja. En de naam uh, Land Rover is daarna eigenlijk uh, gevolgd. Ja. Nou, vijf. Dat is uh, uit Oost-Europa. Heeft iets met Volkswagen te maken. Nou, daar moet je hem ook wel in kunnen tikken. Ja, ja, heel goed. Ah, heel goed. Vijf Skoda. <laughs> Skoda bestaat al sinds uh, 1895. Oh, okay. uh, of niet hoor, mensen. Want we hebben nog vijf seconden. Vier. vier. Heb jij al een keer gezegd, Frank? Ja. Met Polidore heeft dat te maken. Uh, Daimler. Ja. Nee, maar bijna. Mercedes-Benz. Ja, oh, Mercedes-Benz. Ja. ja. mercedes op, Drie. Op, op drie. Duitse ah, groenbekei. Adam Opel. Ja, heel goed. heel goed. Nou, twee. twee. Dat wordt een hele leuke, hoor. Dat dit. wordt een moeilijke. Ja, dat wordt een hele moeilijke. Ja, er bestaat nog steeds dan. Geen idee. Tatra. Ja. Oh Tatra. Tsjechisch. Ja. Ja. Nee. ja. Nee. Ja. Nou ja, Tsjechisch. Een lucht, uh, de luchtgekoelde V8 hadden die ja. En op één een Franse auto... Citroën. Nee, Peugeot. peugeot dat zeg ik. En die maakt ook... Uh, hoe heet het? Uh, uh, uh, Pepermolens. Pepermolens. Nog steeds. Nog steeds. Oh, ja? Ja. Als je een Peugeot pepermolen hebt... heb je een hele goeie. Okay. Hele goeie. Ben je Ik krijg een peugeot jou. <lacht> <lacht> Dit was hem weer mensen... Voor, de, voor deze week. De kat nog vals, Jo. Volgende week zijn we waarschijnlijk weer... met zijn viertjes. Dus dan weer... Tot zover Tot volgende week van ZFN. Via de kabel op 104.5. <lacht>